Al net schudt met het NOS-journaal. In Den Haag is een deel van een portiek flat aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeven ingestort. De brandweer zoekt naar mensen onder het puin. De hulpdiensten houden volgens Omroep West rekening met meerdere slachtoffers. Het pand stortte in nadat in het gebouw brand ontstond door een explosie. De brand woedt nog steeds. Hulpdiensten hebben groot alarm geslagen.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 Een groot aantal Nederlandse gelovigen is niet te spreken over de voorgenomen wetswijziging over informeel onderwijs. Zoals religieuze avond- of weekendscholen en scoutingclubs. Met de wet wil het kabinet strenger toezicht op die lessen die niet binnen het reguliere onderwijs vallen. Het overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims noemt de wet disproportioneel en gebaseerd op wantrouwen. Bovendien kan de wet volgens het orgaan verdere polarisatie in de hand werken. Prinses Amalia is vandaag jarig. Het is haar 21ste verjaardag. Hoe ze het viert is niet bekendgemaakt. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het een privé aangelegenheid. Afgelopen week werd vanwege haar verjaardag... in Madame Tussauds in Amsterdam een wassen beeld van Amalia onthuld. Het weer, vandaag veel regen en wind. Vanmiddag kan het af en toe opklaren, maar dan trekken ook buien over. Het is hooguit 9 graden. Morgen begint...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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. Ja, Toebak leeft. Op de radio. Fijne toestelbaar aanstaan. Ik moet alle stekertjes nog in de gaatjes proppen. Maar oh. goed, dat gaan we allemaal redden natuurlijk. En uh, ik zou zeggen. Niemand zit erop te wachten. Nou, het is allemaal wel ja. een beetje. Jawel, oh, alweer. Ja, <laughs> Een beetje wel, toch? Nog één keer. Toebak leeft. Niemand zit erop te wachten. Dat klopt. Dat had, ik wel, dat had je goed gezegd ook. En, ja. eh, we ja. gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. we gaan beginnen. Here we are. Good morning. Yes, één grote puimbak. Dat is wel duidelijk. Het waait buiten. En ik was hier heel vroeg al. En het ging allemaal niet goed. Whatever. Whatever. I... Oh, sorry. Hoe nou, was je dan? 7 ja, nou. uur? Nou, net, net even naar 7. Ik denk, nou ik ben op tijd. Dat? Kan ik alles wow. goed, goed voorbereiden. En nou ja, dan gaat het er nog fout. Maar goed, op zichzelf maakt het gewoon niet uit. Goed, ja. Is het ja, fijn het uh, toestel op aanstaan. Het is even na 8 uur. Het is nog donker buiten en we kijken de wereld in. En het is ook een beetje donker in, in, in, in de wereld ook, hè? De opmars van Syrische Rebellen gaat in razend tempo door. Op weg naar weer een stad die mogelijk gaat vallen. Homs, inwoners, slaan op de vlucht. En waar is het leger van president Assad? Precies, En hoe kan het nou dat het zo snel gaat? Dit zijn battle soldaten die ook nog eens eh, buiten het zicht van de internationale media-aandacht zich hebben voorbereid. Ze hebben een eigen defensie-industrie opgetuigd. Ze hebben getraind, ze hebben geheime cellen diep achter de frontlinie. En wat we zien, dat ze ook nog eens geholpen worden door noordelijke rebellen die door Turkije worden gesteund. En het resultaat is dat Assad's troepen volledig overrompeld worden. Precies, nou dat is mooi om te horen, dat Assad gewoon helemaal overrompeld wordt. Onze uh, oogendokter die in Engeland opge opgeleid is eigenlijk. Mm -hmm. Maar uh, uiteindelijk uh, schijnt het toch, zoals ik gisteren, dat er zoveel verschillende rebellen zijn... En zoveel ook nog weer onderling met geloven zo dat we niet helemaal moeten gaan juichen. Hebben ze allemaal hetzelfde geloof? Nou, nee, ook niet helemaal. Dat wijkt toch vaard. nog een beetje van elkaar af. Maar goed, ja, Assad mag natuurlijk wel van zijn plek af, maar... Het doet ook een beetje denken aan voormalig Joegoslavië, weet je dat nog. Tito had alles goed onder de duim, maar toen ging Tito dood, toen werd het toch ook wel een beetje een rommeltje. Dus ik ja, ben ja. benieuwd uh, ja, hoe dat gaat aflopen. Maar goed, nu dus drie serieuze oorlogen is er ja. even in de wereld. Ja. Ja, ja, ik vind dat wel grappig, want nu is Hezbollah Israël, is natuurlijk uh, staakt het vuur en ja. laakt ja. het ineens aan de andere kant weer op. Ja, klopt. Dus dan, het hangt ook allemaal aan elkaar vast hè? in dat soort landen. Want je ziet ook alweer andere landen zitten vermengd En steunen die groep en die steunt die groep. Rusland hangt er ook weer aan vast. Ik probeer het te begrijpen, maar het gaat niet lukken. Gaat en, je... en ik heb wel een primeurtje eigenlijk. Want nou. de Zuid-Koreaanse uh, ja. leider die heeft vanmorgen excuses aangeboden. Ja, ah, voor mooi De rompflomp die hij heeft veroorzaakt oh. ja, ja, ja. ja, Staat van beleg had hij ja. hier geroepen en later toch weer ingetrokken. Hij zegt, ik zou het niet meer doen. Nee. Sorry, ik ga het niet meer doen. Hey, is het hem ingefluisterd, jongens? Ja, maar hij, moet, er is toch een, een afzettingsprocedure bezig tegen hem? Ja, ja, ja, ja die gaat Natuurlijk gaat hij het niet meer doen. Hij, ja, gaat gestart, ja. hij gaat gestemd worden. Hij gaat over uh, drie of uur, ja, nee, uurtjes gaat gestemd worden, of je mag blijven. Ja. Nou ja, ik is, denk het niet. Nee, ik denk <laughs> het ook niet. Nou nee, goed, dan moet nog een paar mensen achter zich krijgen. Maar hij was even, uh, even verdwaasd, denk ik dat hij dat soort dingen deed. Nee, het nee. is ja. apart. Nou goed, is er van alles in de wereld bezig? Wat houdt jullie zo bezig? Ja, nou wat houdt mij eigenlijk bezig. Ik ben een beetje aan het voorbereiden voor de vakantie. Ja, ah, dat, dat, Australië toch? Wanneer ga je? Vrijdag de oh, 13e. 13e. Oké, okay. ja. oh, Lucky number. Ja. Lucky number. Lucky number. Vrijdag de 13e. Ja. En dan vlieg je naar. En hoe lang ga je zes weken of zo hè? Ja, zes, zes Oké. Okay. Ik ben me ook aan het voorbereiden Januari. voor vrijdag de 13e. Om afscheid van jou te nemen. Nee hoor. Ik, uh, <laughs> ik ga heel vroeg graag met de trein naar Haarlem. En ik ga in het telefoonteam zitten die uh, medewerking verleent aan het opbouwen van een grote kerstmarkt in Haarlem. Oké. Okay. Oh, dus ik vind het wel het... leuk om dat mee te maken een beetje, want dan zie je wat er allemaal gaat gebeuren. Oh, Oké. Okay. Maar misschien valt het reuze mee en dan kan ik ondertussen gewoon werken. Ik dacht dat je zegt, nee, ik ga uh, meedoen naar een grote rampoefening of zo. Maar <laughs> nee, kerstmarkt nee, nee, nee, ja, ja. is toch wel heel wat anders. <laughs> ja. Nou ja, dat moet toch een leuk zijn, lijkt me over zichzelf. Uh, grote game, ja, kerstmarkt ik denk het ook in Haarlem. Haarlem. Haarlem, dat dat En dan nou. krijg je volgens mij ook nog vrijdag of zo. Of die week weer op de Sinterklaasloop of zo. Dan gaan allemaal mensen He? verkleed... Uh... Is die al geweest, niet? Is die al geweest? De Sinterklaas is toch weer. Nee, de, sorry, die kerstlopen. De kerstloop. De gaat het allemaal... Als kerstmandje verkleed gaan ze oh. dan rennen of zo toch? Ja, dat heb ik gezien. Is dat niet op. Nee, dat is in Vrijd. Horen volgens mij. In nee, ook in Haarlem. Ook in Haarlem. Oh. Ze hebben ook een, een, een, um, Sinterklaas, of nee, Sinterklaas, een kerstreug daar in Amerika om het geld op te halen, geloof ik. Voor goede doelen. Oh. Dat is ook weer voor elkaar. Oh. Ja, ja, straks onder andere nog geschiedenis in het radioprogramma. Ook. ook de Zandkortse berichten natuurlijk. En hier en daar ook weer een leuk stukje muziek. Hoor, acht, af, en toe, treik op dat muziek. Waar ook niet, klaar dat gewoon hebben doen. Hij heeft een nieuwe CD uit. People Watching. People Watching. Het titelstuk. En hebben het over Sam Pender op de gitaar. Vender. De emotie in zijn stemmen. Oh, en een lekker gitaartje op de achtergrond. Maakt het weer goed. People watching. Ja, dat zeggen mensen altijd. Die eigenlijk op een vervelen, weet je wel. Op een feest. En die gaan op een stoel zitten. Gaan ze... Ja, mensen kijken. Is altijd zo erg leuk. Ja, je hebt niks beters te doen. Zeg ik denk ik altijd van... Goed, het is uh, de nieuwe single. En joh, nee, je bij Toepak leeft. En we kijken nog even de wereld in. Ja, vandaag wordt ze 21. Amalia wordt vandaag 21. Ja. Ja. En uh, nou ja, hoe gaat ze het vieren natuurlijk? Vandaag in de telegraaf een stukje te lezen over... Uh, ja, ze bij 18 de verjaardag kon ze het niet echt vieren, want... Oh nee, corona. Corona? Fuck. Dus toen kon ze er niks moois van maken. En nu uh, blijkt het toch dat ze wel iets groter wil uitpakken. De 21-dinner, wat momenteel erg hip is. Mijn, mijn dochter heeft het net niet gedaan, maar... Uh, wat is ons, dat, 21-dinner? Ja, daar gaan ze dus met z'n allebei een feest geven. En dat is een 21-dinner. Of uh, bij mensen thuis volgens mij, en dat bij de mijn... ouders... Echt een, echt een drie gang luxe maaltijd maken. Klopt, ja. ja, ja. Mijn ja. nichtje had het zo gedaan. En, uh, nou ja, goed, ook weer een neefje had het ook weer zo gedaan. En geloof ik ze huren servicies in en zo. En ja, het stoelen. Is echt... En het is helemaal alsof het uh, zo'n diner is van die gasten die, die, uh, van het dispuut of zo. Weet ja, ja zo, precies. is zegt helemaal over de top. En uh, verder, uh, dat gaat ze dus zo aanpakken. Het wordt waarschijnlijk wel echt een beetje een uh, extravagante uh, uh, uh, feest, wordt het bedoeld. Ja. Die binnen dinner dat is eigenlijk nog een beetje te kort eigenlijk. Maar ja, het als dat op kort paleis gedaan wordt, dan hebben ze toch al genoeg uh, knechten. Ja, ja ze hoeven het zelf ook te doen. Weer niet zelf, zelf te doen. Ja. Ja. Nee, nee, precies. Uh, dan doe je zelfs wat dus. En er is een beeld van haar onthuld, hè? In Madame Tussauds Ja, ziet er wel mooi uit, moet ik zeggen, deze keer. Nou goed, verder staat er ook in dat Willem-Alexander het destijds toen hij 21 was, deed hij het in het, in het, in het, in het huis van de, de burgervader van uh, Amsterdam. Oh. En uh, daar werden toen Harry Moelissen uitgenodigd en een paar andere bekende Nederlanders, die kwamen toen bekend. En uh, uh, Beatrix, die ging toen uh, ex-polio-patiëntjes uh, bezoeken. Kijk, dat is weer even wat anders, hè? Okay, die deed het meteen niet goed. Eigenlijk dat de ouders dan moeten serveren, uh, bedienen. Dus, bij die polio-patiëntjes? Nee, bij, uh, bij dat diner. Ja, ja top. Doen ze ook niet. Oh, je dat bij het polio -patiëntje. Ik vraag me af of Alexander dan uh, en Maxima, dan uh, de, de mensen gaan uitserveren en zo. Ja, precies. <laughs> dat nou, dat eigenlijk. denk ik niet. Ik denk dat ze gewoon even langskomen en even wat handjes schudden en dan weer weggaan. Maar op zichzelf vond ik het wel grappig om dat even te vergelijken met uh, Beatrix... die dus destijds, toen ze 21 werd, gewoon meteen al iets voor een, goede, een, goed, een goed doel deed. Dus de poliopatiënten ging bezoeken. In ja. plaats van, uh, Hip hoi, ik ben jarig en uh, kom maar op met die cadeautjes. Het dus was ook en drinken. met Major Boswart was er de wallen over gegaan, volgens mij. wel ook. Uh, ja. Ja, er is ook nog een <lacht> foto van. Ja, dat klopt ook <lacht> nog wel. Leuk. Nou ja, goed, het is dus, mooi, ieder geval gefeliciteerd, 21, ik zou niet willen ruilen. Dat is zeker niet de positie. Zeker niet. Nee. Vertel, wat is er nog meer ja, te melden? Nou ja, toch eventjes. Nederlandse automobilisten zijn nog steeds verbaasd over het prijsverschil van benzine. Net over de grens. Wij zijn toevallig vorige week uh, vrijdag in, nee, zaterdag in uh, Duitsland geweest voor de kerstmarkt. Ja, kijk. En dan ga je ook de grens over. Nou, je krijgt gewoon geld toe. Oh. Bij wijze van met tanken. Yeah. Het scheelt gewoon 40 eurocent cent op een liter. Dat, Dat, is is wel pittig. Dat is wel pittig. Dan rij je even door. Dan ga je naar de lokale supermarkt. Supermarkt. doe je ook even inkopen inkopen. Dan ga je naar de drogisterij. Die zit ernaast. Nou, het scheelt je ook gewoon 25 procent. Ja, ik snap het ja, meer. De hè, ja, maar er komen grenscontrols. Vanaf maandag. Die zijn maandag, Ja, maandag. En dan gaan ze naar jouw auto kijken. Dan zeggen ze, hey, ga je maar een paar litertjes aftanken, oh, Want je hebt allemaal... Maar de, de, en, ja, Faber eh, gaat snoeihard optreden. Die oh, ja, gaat maar persoonlijk hebben, bij de grens staan. Maar we hebben al grenscontrole gezien. Hè? Want op een gegeven moment kan je naar het Herzog het, het Dat ligt Net over de grens gaan al, al de Duitsers die gaan dan naar de, het Herzog en daar is het hartstikke druk. Ja. Want, waar waar, waar door, ligt dat ongeveer? Als je de ter hoogte van Heerlen. Oh daar. Ja. Okay. Maar, maar ga je de andere kant. op? Dus richting Duitsland in, richting Aken. Wij zijn dan naar Aken geweest. Ja. Daar kan je gewoon doorrijden. Maar goed, de vraag is natuurlijk... Uh, ja, of dat maandag nog toegestaan is straks. Oh, echt? Gaan ze controleren? Ja, nou, maar Er waren op besef. 50 plekken, want er waren... hoorde ik nou 800 mensen ja, overgaan? Ik dacht 500 of wat? 800, ik weet niet meer. Heel in ieder geval veel. heel ja, veel. Ja, ja, nou, en nou Faber bij 50 gaan ze dat doen. Nou, dat ja. helpt. En Faber was alles zo mystiek. Die kijkt al in die camera. Ja, wat er allemaal gaat gebeuren? Nou, nou ja, ik oh. weet het. Nou, zij weet ja, het. Ja, ze heeft he? het allemaal zo goed onder controle. Ik een verkeertje naartoe. Rutte heeft natuurlijk wel even meer neergesabeld. Ik overdreef het een beetje. Een wat zwakke minister op een post... Ja. Oh. Van asielbeleid. Ik vind dat wel erg hoor. Ja, hij nou, denkt nou, gast, doe het nou niet. Je hebt het zo lang volgehouden, om niks te zeggen over het kabinet. En nu toch nog even op het zwakke puntje. Gewoon een klein beetje. Ja maar beetje wat zeggen. Dit gaat misschien zorgen dat nu uh, het kabinet wat er hier is. Nu gaat lopen bashje op hem. Hij, uh, hij roept het op. Ja, dat, dat <laughs> alle aandacht binnen hem gaat. Nou, ik denk dat, er wel, wel, dat is er wel tijd voor, eigenlijk. Om een beetje. Moeten we al achter de muziekjes draaien. Oh, ja, je mag het belletje ja? er al bij doen. Mag ik kerst, Ja. Ik heb, uh, nou goed, ik was hier en daar een beetje in om een klein beetje kerstgevoelens wat op te wekken, maar dat over uh, meteen het gitaarwerk van Jack White! Toe wat leeft op CFM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 Everything Eventually yes. Jazz! Op de vroege morgen lijkt het wel een beetje. Eerst hard rock, Jack White. Hij heeft een nieuwe CD, heet No Name. Hij kan er geen naam aan verbinden. Morning at Midnight, een verontrustend gitaarwerk van Jack White. Als devil lekker mee wakker te worden. En daar gaat een lieve light on. En dat heet White Denon. En het heeft een nieuwste weetje uit. Het heeft de, de naam 12. En dit is er op te vinden. Laat een lichtje aan. Is dat vanwege de kerst? Dat zou zomaar kunnen vanwege de kerst doen. Een lichtje lampje aan. Ik krijg gelijk het liedje in mijn hoofd van oh Middernacht. Ja, precies. Dus schijnt liggen lichtje op oh, mij. oh, drukwerk. Dat, dat soort, dat soort lichtje. Liggen... Ja, maar die, die, dat is sorry. Dat -da, de associatie die je krijgt. Ja, ik zeg, dat soort plaatjes heb jij nog steeds in je hoofd Afschuwelijk gewoon! Ja, sorry. Het ja. zit in mijn jukebox. Ik probeer het eruit te, mm. te gaan. Mijn inner Goed. jukebox. Het schijnt dus dat uh, toch echt een serieuze moordaanslag was gepland op Maloney. Uh, uh, Ita Italiaanse minister natuurlijk, van minister-president daar. En het schijnt echt twaalf neonaties zijn uh, opgepakt. Ze noemen zich, uh, de groepering noemt zich de Weerwolf Division. De en ze hadden echt plannen om zeg maar een hotelkamer te, te boeken... en dat zou dan uitzicht geven op waar zij zich zou bevinden... En uiteindelijk hadden ze dus ook al wapens geleverd. Ze hadden ook al een Palestijn uh, geactiveerd. Die zou zo leven er ook wel willen, voor op willen geven om haar om te leggen. Omdat zij eigenlijk, ze was dus een hele rechtse minister. Ze is wat milder geworden. Omdat ze er ook nu aan de macht is, moet ze wat water bij de wijn doen. Dat hebben we vaker gehoord. In Nederland hebben we ook zo'n type rondlopen. Die ook wat water bij de wijn doen. Dan wordt dan een slap aftreksel met allerlei dingen in de koelkast. Nou goed, uiteindelijk uh, wilden dus twaalf mensen haar omleggen. Het is allemaal uh, aan het licht gekomen. Namelijk onder andere, zwaar op Twitter of op Telegram... ...waren ze flink aan het uh, overleggen wat ze zouden doen. En dat liep uiteindelijk uh, uit op uh, lekkage. Want een van de mannen die dacht dat, dat het een leuke gedachtenspinster was. Maar toen kwamen in een keer wapens om te proberen. Oh, jullie zijn het echt van plan. Ik dacht dat het gewoon een leuk... Ge en nou ja, toen is het zo uitgelegd naar de politie. En die heeft ingegrepen, net op tijd. En ze wilden ook nog meer mensen in de regering op, op, uh, opruimen. Maar er waren toch geen concrete uh, plannen voor. Dus, maar nou, uh, hoe zit dat met Telegram? Ik dacht dat het helemaal veilig was... Als misdadiger om daar uh, te lopen tweeten en doen. Yeah? Maar dat is dus helemaal niet meer zo. Wat bedoel je? dat? Ben je niet eens meer veilig als crimineel daar gewoon. Nee, lekker... dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Dat je wel, dat je, wel je, je mening kan uiten daar, zeg maar. Ja, ja, ja. ja maar het was, toch, uh, het was toch helemaal veilig voor ja, is... de criminaliteit? Niet meer, lijkt me. Nee, niet meer. Nou, nee, goed. Eén, iemand is, is eruit gestapt en die heeft het gelekt naar de politie. omdat hij dacht. dat gaat mm. wel heel erg ver, deze gedachte oh. oh. het, het bleef niet bij gedachte Het moest worden uitgevoerd. Dus uiteindelijk uh, toch maar niet. Nee, Precies. Beter van die. Nou, vertel. Ja, ja ik heb ja. nog een half lot thuis liggen. En? Ja. Zie oh, jij ook je landen, toevallig? Ja. Nee, hoor, maar er is, er is wel een uh, terugroepactie uh, bij de staatslozerij. Want het schijnt dus dat uh, er 15 auto's van die, uh, die mini-Coopers zijn. Ja. Die, die zijn gewoon nooit opgehaald. Nee. en de loten die zijn nooit ja. uh, hè? teruggebracht. Dus het is eigenlijk zo van, jongens, het is ook nog uh, dat er gewoon winnende lotnummers zijn met geld. Er ligt nog 5, 4 miljoen is niet opgehaald hè. Oh, er zijn echt mensen die denken van, nou, ik heb zo'n lot met geloof ik hem niet gegooid weg of zo. Ik zou zo'n type kunnen checken. zijn. Ik begin al zo aan mezelf, aan mezelf te draaien. ik, denk, Heb ik dan nou toch nog ergens een god? Nee, ik heb nooit iets gekocht. Maar, op. ja, ik heb dan een conspiracy. Dan denk ik, van, dan, dan heb je een auto. Of, of dan ga je een auto winnen. Dat weet je. Yeah? Dan, dan heb je lot. Yeah? Maar dan word je dus een auto echt overhandig. Zullen het misschien ook mensen zijn die zeggen van... Ja, ik mag niet bekend worden bij ik noem maar wat, bij de belastingdienst of wat dan ook. Oh, ik ja, doe alles manierd. onder de tafel. En als ik nu zo'n prijs krijg, dan moet ik me Word je de auto inleveren. In? Nou, ja, precies. Of oh. ik ben ergens ingeschreven, dan kunnen ze me tracen. Yeah, trace. okay. oh, ja, oké. Oh, ja, denk Oh, die auto's zijn sowieso ja. Met De trekker. Ja, precies. En als je ook nog. Uh, als je ook ja, het is perfect om zwart geld uh, ja. te doen. Zeker. En uh, als je ook nog naar een moskee gaat. En als je ook nog zeg maar. een immigraat uh, uit het buitenland komt. Nou, dan word je allemaal in de gaten. En niet twee oh, bent. Dat wacht niet. Nee, nou, niet. Je hebt nu, dus nu nog. Uh, 14 dagen. Nee, zeg ik dat goed? Uh, meer. En wat gaan ze met die, dagen. Met, met die 15 miljoen doen? Nou, ik denk ja, die dat die, die gewoon terugvloeit staan. in de kast. Daar. Dat die denk ik even ja. niet. Ik denk even ja. dat dat naar een goed doel blijft moet gaan. Ja. Lijkt mij een heel goede zaak zijn. En ik, eh, ja, ik vind dat zo mooi. Zelfs wel bekende Nederlanders op zijn rijtje in zijn videoclip. Lekker van, oh ja, de grootste kans om... Wat ben je dan nou toch ook een sukkel aan te En wat verdienen zij mee te ermee? Te mee, hè? Wat verdienen ja, zij er dan ben je mee, echt ja. een kneus om daar een meter aan zijn reclame spotten. Voor, om, om gokken te promoten. Houden ze even lekker op gast. Nou en Ik ben lid toe. en ik, ik heb het vertrouwen eigenlijk erop dat uh, mijn lot dan uh, uh, ja, via hun wordt uitgedaan. Omdat het allemaal digitaal al is. Uit wordt gedaan? Uh, ge betaald. Uit gaat worden betaald. Of die auto. Yeah. Omdat ik een digitale lot heb. Dus dan zie je... Oude, dan kijk of u gewonnen heeft. Ja, die mee. Maar ik denk, als ik gewoon heb... Dan staat er wel eens af en toe zomaar... 5 euro of 10 euro. Ik, uh, ik heb nog steeds verlies. Yeah. Maar... Ik hoop nog steeds dat het uh, goed komt. Nou, het komt allemaal. Elk gedeelte gaat ook aan een goed doel natuurlijk. Het is ook, uh, ja, belangrijk. Ja. Mensen moeten blijven gokken natuurlijk. Dat is ook het leven. In... Ik weet het ook allemaal niet. Ik sta er zo ver buiten aan het gokken. Ook, ik heb er helemaal niks mee. Goed. Oh, Oké, okay. yeah. okay, sorry. Die plaat. Wa, wa, waar is het al begonnen? Sorry. Moeten ze even een cue geven als ze gaan beginnen. Hoor. Want dat was van... Weet ik weet niet wanneer ik de schuif moet opengooid. Goed. Straks je Zandvoortse berichten hier vanuit uh, Ja, Zandvoort. <laughs> dat is zelf een Zandvoortse Eerst maar even French Ferdinand...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 En daar je dan ook Working day and night, Is dat er een afsplitsing van. Ik dat een beetje de achterliggende gedachte. Frank Ferdinand, night and day. We staan al 23 jaar, 2001 ontstaan in Glasgow. Yes! En Ze maken al heel wat jaartjes muziek. En uh, ja, goed leuk. En als je ze echt, echt leuk vinden, kan je nog tickets gaan kopen. Toen ik drie maanden in de Paradiso in Amsterdam spelen zij. En het is altijd muziek waar je toch altijd een beetje. Uh, ja, ik word er altijd wel vrolijk van. wat leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker, we kijken even naar de Zandvoortse berichten. En het is officieel bekendgemaakt: 26, 2026 voor het laatste Grand Prix. Definitief gaat hij dan van de kalender. Het hoogtepunt gaat stoppen. Directeur Robert van Overdijk. Uh, uh, hij vindt het, het is niet verantwoordelijk om het toch. Het is gewoon niet verantwoordelijk om het nog te doen. De natuur wordt belast, overlast, het is niet veilig. Oh nee, daar heeft het allemaal niet mee te maken. Het heeft te maken met het financieel moet er gesteund komen. En als er geen financiële steun komt van, van de regering... en die heeft toch een heel grote pot met geld... die kan zo geld uit gaan delen, dan kunnen ze niet door. En ik snap het ook wel, iedereen moet dik betaald worden... dan zullen ze hun rondjes rijden natuurlijk. Dus uh, nou goed, in 2026 ja. wordt, het, uh, wordt het voor het laatst gereden. Ja. En uh, in augustus 2025 ja. is er al een weekend gepland. Dus het ja. laatste weekend van augustus. Ja. Voor 2026 is het nog niet helemaal duidelijk. Maar goed. Uh, oh, ik dacht toch. dat het uh, dat ook nog, dat het nog twee keer zou zijn. Ja, het is nog twee keer. Ja, dus ja. In 25 en 26. Alleen 26 weten we nu precies uh, welke maand het wordt gereden. Oh, ja. en, en, maar goed, uh, uh, het, uiteindelijk komt er wel nog één keer een, uh, een sprintrace. Oh. En dat zou dan één keer voorkomen, daarna niet meer. Want dan klopt oh. het allemaal. Oh. Nou goed, allerlei technische veranderingen komen er ook nog. Uh, ze gaan het heel, heel goed aanpakken. De zorg wordt aangepakt. Er wordt veel meer hulp richting allee, uh, gezien en gezien. Oh nee, dat heeft er allemaal niks mee. Het klinkt nee, nee, het, als... Uh, uh, rondjes rijden, daar ging het oh, om. Sorry. Ja. Het, het klinkt allemaal anders. als uh, stop op je hoogtepunt. Toch? Dat klopt. Ja. Dat stond ook in het bericht. Stoppen op ja. het hoogte. Met... Heel mooi. Ik denk ja. dat heel veel mensen er ook wel profijt van hebben gehad. Ik denk dat daar hier en daar sommige dingen niet goed waren geregeld. Dat was ook Zandvoort, uh, uh, die organisatie die alles moest regelen. Randvoorwaardes. En ja. ook uh, de festiviteit voor uh, Grampy. En daarna die hadden ze iets beter kunnen aanpakken. Dat hebben ze niet helemaal goed maar gedaan. Maar goed, zijn... die krijgt toch wel de kans om het dit keer. Misschien hm. nog beter te doen. Maar we zijn wel een lichtend voorbeeld geweest voor andere landen. met het uh, ja. duurzame Klopt, Dat, uh, dat is geleuren, wel leuk. Dat wij al met de fiets en alles. Ja. En uh, ja. ook maar vervoer. Maar ja, goed. Als er echt subsidie voor moet worden. dan denk ik echt. Dan ja. is het ook wel klaar. Kom ja. op, zegt die gasten. verdienen ontzettend veel geld. Dan zit ik te denken. coureurs. Uh, lap onder elkaar. Ja, lap even onder elkaar. Jullie willen een rondje rijden? Hè? Ja. Ik bedoel, lap ook even wat. Doe even wat ja. in, de, in de doos. Wij doen op het ja. werk ook wel eens. Weet je wel een cadeautje voor iemand? Nou, hè? Ja. Het gaat dan over ja. een paar euro. Dat is euro, dus niet te vergelijken. Misschien. Vertel, wat Had er meer. Ja, vandaag is het de landelijke dag van de vrijwilliger. Nou, in afgelopen uh, donderdag uh, is, in is er in Zandvoort al geruime tijd uh, aandacht aan, uh, aan besteed. Na de uitreiking van de vrijwilliger van het jaar in het raadhuis... werd op uitnodiging van de stichting Gebroeders Schumacher, ons wel bekend... een vrijwilligersinloop georganiseerd in het LDC. Nou, afgelopen donderdag is het geweest van uh, drie uur tot half vijf. En uh, dat was in de blauwe tram. Nou, in een goed gevulde grote zaal sprak burgemeester Molenburg mooie woorden over het belang van het vrijwilligerswerk. En hij uh, loofde de, de vele vrijwilligers die in Zandvoort uh, actief zijn, zonder al dat deze vrijwilligers zou Zandvoort er heel anders uitzien. Dat kan je nagaan. Oh, dat, dat, kan je, dat kon je wel op het feest zien ook. Hè? Toen wij hadden vorig jaar het feest ja. ook besteld in Klopt. de strandtent. Hoeveel mensen er rondliepen? Het en ze waren er nog niet eens allemaal. Nee, nee. nee. nee. lang niet. Lang niet. Nee. Nee. de schouders uh, die... Ja, en onze Thomas starten. heeft een, uh, heeft een uh, prijs gewonnen ook. Ja. Hè? Dus, uh, maar dat is al uitgebreid besproken. Hij is vorige week... Uh, hij werd helemaal suf gebeld. Dat vond ik wel leuk. Oh, Altijd leuk. Ook door uh, Radio ja. noord holland en alles. En, uh, ik, ik had gehoord dat hij in, het, in de, de wagen van Max uh, Verstappen mocht rondrijden. Een rondje op het circuit, toch? Echt waar? Ja. Toch, Max? Dat regel je even. dat ja, oh, ja. regelt, het, uh, Max. <coughs> ik had uh, ook wel iets... Dat vind ik wel goed. Want iedereen heeft wel wat oud geld liggen. En Lions <coughs> Nederland, uh, dat is... Uh, die heeft uh, een landelijke of inzamelingsactie voor Douwe Egbert Spaarpunten en vreemd en oud geld. En er staan op een aantal locaties in Zandvoort inzamelingszuilen. En uh, ze staan onder andere in de HEMA en bij Bakker Bertram en bij Pluspunt in, Haarlem, of in Zandvoort Noord. Dus nou ja, ik, heb, ik merkte zelf ook, ik ging van vakantie... Ik, je leeft uit je koffer, hè? ik ben dus net dan twee weken weg geweest... en dat je dan denkt van, ik had toch nog geld ergens liggen... want dan wil je het alles bij elkaar leggen. En dan kom je terug, ja, daar is die envelop. Oh, dat is toch best wel een hoop geld, weet ja, je wel. Maar dat vind ik weer te veel voor in die zuilen, hoor. Ja, dat snap ik <laughs> allemaal. Gezocht vruchtbare grond. Een voedselbos zou moeten komen hier... in Zandvoort. Een aantal natuurliefhebbers van Zandvoort... die willen toch de koppen bij elkaar steken. En ze hadden... Nou, zo, bij de, Duinpieperpad, vlak vlakbij de volkstuin. Kunnen we daar niet zeg maar, een, gewoon een voedselbos gaan, gaan creëren? En dan kunnen er heel veel mensen die het moeilijk hebben... kunnen daarvan leven. Nou, goed idee. Uiteindelijk, ja, dat is een stukje beschermd natuurgebied. Daar gaat niet door. Dus uiteindelijk, het idee begon in 2024 uh, aan het begin. En uh, nou ja, goed, uiteindelijk moet er nu vergaderd worden... waar is er een stukje van een halve hectare, vijf jaar beschikbaar... Want er moet ook wat groeien natuurlijk. En de gemeente en uh, gebiedsverbinder Erik Leffert... Uh, die gaan dan brainstormen. En uh, dan gaan ze dus kijken waar... Uh, ja, ja, het is lastig omdat heel Zandvoort omringd is met Natura 2000. Daarvoor kan de Formule 1 komen natuurlijk ook niet naar Zandvoort. Omdat je natuurlijk heel veel te maken heeft met... oh die... Nee, dat is het andere. Maar uh, dat het niet kan natuurlijk. Natura 2000 moet beschermd worden. En ook die camping, die kon natuurlijk ook niet doorgaan. Maar goed, er wordt nu gepraat om te kijken of ze toch dat voedsel... Uh, bos kunnen gaan maken, want het helpt ook mensen te verbinden. En als mensen het zwaar hebben, kunnen ze van het voedselbos leven. Je kunt misschien ook wel een voedselborder doen of zo. Want je hebt, dat heb ik wel eens gezien op tv, dat ze hier of daar ja? had je dan een vo, bijvoorbeeld een voetbalveld uh, voor kinderen. En daarnaast had je dan ongeveer twee meter of zo. Daar had je dan uh, wat grond. En daar werd dus gewoon niks mee gedaan. En dat mensen dan daar dan uh, inderdaad struiken neerzetten en geven mooie bloemen en andere. Uh, bessen en uh, ja. vrechtbomen en zo. Hartstikke leuk. Het zou wel iets bijzonders zijn als er in een, een, een duindorp een, een voedselbos wordt geplant natuurlijk. Ja, dus, ja dat is toch wel apart. Nou, het moet wel een beetje uit het centrum zijn. Anders gaat iedereen de halen die het ook niet, niet nodig hebben. Dan moet we toch gek hek omheen. Huh? Ja. Ik weet een minister die dat heel goed kan... Toegangscontrole. Ik ja. weet, de minister die heeft daar ervaring mee. Die gaat het regelen voor ons. Goed, als laatste, Michael. Ja, we hebben, het is tijd voor kerstmis. Nou? Dus ja, Sinterklaas is weg. Ze zijn nu hier in, de, in Zandvoort bezig... om alle, op de loca diverse locaties weer kerstbomen neer te zetten. Nu kwam ik net aanrijden. Het is bij de benzinepomp, hier bij Zuid... En uh, daar staat altijd een uh, mooie verlichte kerstboom. Kerst, oh, kerstboom staat er wel. Yeah? Maar de lichtjes doen het nog niet. Oh, ja. oh wat jammer. Ja. Dus dat vind ik wel jammer. Baderijtjes leeg. Ja, ja je, ziet er, je ziet meerdere mooie kerstdingen al. Ja. Hoor. Dat, uh, want je hebt ook flats daar bij de... Uh, Grande bij Grand Rado daar. Of Sunpark. Oké. Okay. Als je met de bus daar rijdt en is er een flat... en die hebben dan gewoon een, een platte kerstboom... Uh, met lichtjes dan... Uh, maar dat is al gedaan. jaren, hè? Is dat al jaren Dat daar? is al in in, in, die, in die flat. Ja. Dat is al jaren. En die man die dat organiseert... die had in het begin ontzettend veel moeite om het voor elkaar te krijgen. Want al dat was allemaal stroom. Dat moest allemaal verzorgd worden. En als er dan één lampje stuk ging... moest hij al die lampjes weer oh, nalopen. De, uh, wat checken. Oh, dus de tegenwoordig is dat natuurlijk makkelijker, Maar dat was dan een hele organisatie, Vertelt hij ooit. Giet er, er mooi idee. uit. Goed, nou, is tot interessant voor te berichten. En de vragen zijn natuurlijk altijd... Nou, ik voel me goed... Soon hier, New Stringland do Doe ja, do ya ja. I was on 45, I was half out of a bad Yeah I knew that you saw me you laughed when I looked back I thought I'd give up, now I didn't feel so bad And then the Track back uh. Do you want it? een van de grootste hits die ze maken. Do you? Do you? Nou, dat is de vraag. Wil je? Wil je? Nou ja, ik weet niet wat eraan, uh... maar er aan vooraf is. gegaan. gaan of ze eigenlijk nog tot elkaar komen, weet ik niet. Maar ik wil aanzoek misschien. Spoen! En ze hebben leuke plaatjes gehad en dit is de laatste plaat. En dat is altijd wel even ver. Ja, het is wel een leuk soundje maar of het eigenlijk iets groots wordt. Ja, vandaag heftige berichten. Ik zie net uh, de telegraaf in een portiekflat in Den Haag, woed uh, zaterdagochtend een heftige brand naar een explosie. De explosie was zo'n uh, kwart over zes de in drie verdiepingen aan de tarwekamp in de uh, wijk uh, Maria Mariahoeven. Een deel van het de flat is ingestort. Ongeveer tien woningen zijn beschadigd door explosie. Er zijn vier slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd. Hoeveel het mensen uh, is nog niet helemaal duidelijk wie slachtoffers zijn. Uh, maar goed, omwonenden worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Het ziet er heftig uit. Maar als je naar de foto kijkt, denk je: hè, El Albowing? Mm. De bijl maar rampt echt op zijn hoek weer, hè? Het ziet er vrij heftig uit. Ik, uh, nou, ik hoop dat het meevalt, maar dit zijn de laatste berichten uit, ja. uh, uit Den Haag in ieder geval. Ja. Nou, het, het laatste bericht is dat ze het nu hebben over ongeveer 20 slachtoffers. 20 slachtoffers. Dus echt opleden? Nou, slachtoffers. Ja, oké. Okay, dat kan nu... Nou, goed. Het is, uh, het is even afwachten. Ja, het, het denkt weer, het, zal het weer iets zijn met drugs? Zijn jullie er mij aan te kunnen. Het zou zomaar kunnen. Ja. Nou, zijn er zijn nog andere zal, berichten? Ja, ik heb een vrolijk bericht. Wij, ja. uh, wij Nederlanders uh, geven de eer aan ons levenslied. Want het levenslied is in opmars uh, momenteel. En dat komt mede door de populariteit van Nederlandstalige muziek algemeen. Nou, muziekstreamingdienst Spotify heeft afgelopen week... een overzicht gepubliceerd van de meest gestreamde hits van 2024. Nou, ik hou me hard vast. En <laughs> daaruit blijkt dat we afgelopen jaar... 7% meer zijn gaan luisteren naar muziek van eigen bodem. Even onder ons. Ik luister... Uh, ik hoor Nederlandse muziek, maar ik zoek het niet op om, om te luisteren. Jullie doen jullie dat? Nee. Nee, nee ik ook niet. Nee. Ja, soms zet ik wel eens tv aan en heb je net uh, dat Nederlandse festival ergens. Oh ja, met Van de Tros of zo. Ja. Op vrijdagavond. Ja, ja nou ik zet door, maar ja, kijk ik ook wel even één minuut. Denk ik, oh ja, dat is Jan Smit of weet ik niet. Ja. Nou, de, de hoogste scoorders zijn uh, Marco Schuitmaak. Moet wel zeggen, hij heeft een leuk liedje. Ik zou het niet eens weten. Engelbewaarder. Engel oh ja, hoor ik mijn cliënt ik altijd over. Ik zal niet mooi ja. gaan zingen. Nee. Dan heb je Robert van hemert Even Voor mij een groot vraagteken. He? En dan heb je Yves Berens. Yves ja tuurlijk. Ja. Nou, die waren, straks, waren ze op tv. Want toen, was, uh, oh, sorry. toen was, uh, uh, waren ze met Bo, waren ze eventjes naar uh, de heren van Amstel live oh. gegaan. En toen zag hij, uh, was er ook een interview met Yves Berens in de van Schuitmaker. En inderdaad nog... Uh, de Donnie, Donnie, kan het? Die gast die lacht altijd. Zit ook in reclames tegenwoordig. Maar dat je denkt van, oké, okay, ja, ja, wel apart. Nou, dat was mijn vrolijke aanwinst van uh, ja, precies. deze ochtend. We houden van vrolijke berichten, toch? Ja. Gewoon ja. oh, even. Oh, nou even compensatie. <laughs> ik denk dat staal van muziek. Ja, van sorry, ik moet niet zo degenereren zijn. Maar soms denk ik, oh, ik kan er zo slecht tegen. Ik weet niet ja. hoe het is. Dus het lijkt wel, Radio NL, of dat... Iedereen heeft het zware moeilijk. Nou, wat ik. Wat er wel allemaal wordt, heb dus, he, ik de Nederlandse muziek nu, zoals ja? die nieuw wordt gemaakt, klinkt meer. Uh, vol, uh, vol, nou ja, volwassen uh, qua geluid. Technisch klinkt het gewoon af. Ja, oké. Okay. Ja, maar het, het, is, het is allemaal zo pijnmoeilijk. Uh, ja, ik heb het lastig. Het klinkt ook maar. allemaal hetzelfde. Ik, uh, ja. ik wil, blijf ik, ga ik naar huis of blijf ik slapen? Uh, allemaal voor die hele moeilijke problemen. Jullie ja, je het Engels ook hoor, show Ja, tuurlijk, TV, maar valt dat valt minder op of zo, ja. denk ik. Ja. Ik weet niet. Ik vind het ook een toontje. Het is zo'n zeerdracht toontje met ja. slechte oh, Maar goed, ik hou wel van Radiohead. He? Hoe, hoe, hoe uh, hypocriet kan je zijn? Is dat niet zeerdracht? Ja, dat is ook zeerdracht. Nee, ik nou, ook. Ja, Ik vind acteinen en de dat is wel erg leuk. Ja. Oh, die helemaal. zijn wel uh, qua muziek, nee, maar die hebben wel hele mooie teksten. Dat je denkt van, ja, nou. Zeker. Nou, we kunnen niet op elkaar komen. Hier moet, nee. moeten we helemaal niet over gaan discussiëren. Ze liggen zo ver uit elkaar qua muziekkeuze. Nee, Akner en Murk, ik vind hem leuk in de televisie -series. Ja. Maar uh, verder. Uh, ja, nee, ja, nee uh, de muziek moet hij niet maken. Nou goed, uh, dit is te maken verschil. En natuurlijk heb je op radio en televisie natuurlijk altijd gelul weer over die uh, de, top 2000. En dan zit je een hele moeilijke politieke programma's te kijken. En dan komt een Jeroen Frinkel. gaat dan weer zinnige dingen zeggen, denkt hij, over de top 2000. Zoals? Waarom? Waarom? Waarom moet dat daar? Ja, ja. ja dat ik heb hem meegevuld. Wat? Maar ik heb niet Bohemian die erin gezet. Wat heb jij op nummer 1? Is dat er een muziekje Ja, ik kan geen nummer 1 zetten. Achter de schermen gaat dit gesprek verder over wat komt er op nummer 1 te staan. Dan start ik hier gewoon even een rustgevende muziekje oh, Er staat op nummertje 32, 32, 32. Weet ik wel. Black Keys. I'm with the band. and back. There's a party at the neon graveyard A Dixie cup full of sand My chaperone is playing the cup And all my good intentions are done hey. I'm walking through a Werk ik van de, de top 2000 of zo. Ben of ik van de top 5000. En dan hebben ze voor elk plaatje hebben ze een nummer ingesproken. Zo, er is één vrouw gewoon de hele dag bezig geweest. Ja. Voor het ene tingeltje, weet je. nummertje 33. Ja, je Bijzonder. Kan, je kan per plaat. Ja? Die jij ja, uitzoekt, kan je zeggen wat je herinneringen erbij zijn. Oké. Okay. Ja, dat ga ik geen 35 keer doen hoor. Echt niet. Nee, dat mag lijkt je, ik. Heb Je nog 35 nieuws uitkiezen, dus je hebt geen top of zo... Uh, en het is dan inderdaad onvoorstelbaar dat ze, er is ook een dame geweest... die zat van uh, Over mijn Lijk of zo, zat, die is overleden. Ja, en ja, via ja. haar hebben ze een bepaald nummer op nummer 6 of 5 ja. gekregen. Oh ja. En dat was dan een nummer... Dat ze, dan, uh, ze was in Over mijn Lijk ook nog getrouwd en zo. En, uh, maar die is maar 26 geworden. Oké. Okay. Dus het is dan eigenlijk een, een, een sympathie een stem, of zoiets. Ja. Leuk hoor. Goed. Goed, zeker. Ja. Goed, we kijken nog even naar die... Ja, afgelopen week natuurlijk. Ja, die uh, Benjamin Netterjaal Netanyahu heeft natuurlijk wel even wat aan zijn broeken hangen natuurlijk. Goh, gast. Hij ja. wordt gewoon beschuldigd van genocide. Daar in ja. de gaas, de stroop. En Wilders vindt vind, vind echt dat het niet zo is. Van de Amnesty International. Dus ik, ik denk dat er binnenkort gewoon een rechtszaak komt. Antisemitisme tegen Amnesty International. Want je hebt ook antisemitisme. Dat staat redelijk bovenaan. Als je, als je daarvan beschuldigd wordt... Dan, ga je echt, dan moet je de gevangenis in. En genocide komt ietsje lager. Dus dan nou, misschien met aftrek, dan, dan kan hij misschien... Nou, dan, komt, dan komt hij vrij natuurlijk, logisch ook. Maar goed, het is dus wel even serieus iets. Ze dus hebben gekeken naar verschillende zaken... verschillende bomaanslagen... en het schijnt dus echt... Uh, dat ze echt bewust bepaalde wijken hebben gebombardeerd. En dan zag ik een minister van uh, Buitenlandse Zaken... die erover ging, geloof ik. Die ook, uh, hij is ook een speciale minister van Antisemitisme... En die, zat, die zegt, ja, maar ik heb foto's gezien ook van Hamas-strijders tussen de burgers. Oh ja, dan mag je ook bommen gooien natuurlijk. Ja, dat is net als natuurlijk een foute Duitser tussen de gewone Duitsers. Dan mag je natuurlijk die hele wijk ook gewoon plat gooien. Dat is logisch. Dus, nee, dan is het ook allemaal weer goed gezet. Dus ik vind het een heel moeilijk iets. En uh, uiteindelijk, uh, ja, wat ze daarmee gaan doen... Ik denk dat het nu heel hoog oploopt En daarna zussen het een beetje, er zijn nu al staakt het vuren. Marco had het vanochtend ook al over... Met Hamas, was wel voor. Dus wie weet uh, gaat het straks gewoon weer een beetje praten. En staat, gaat iedereen weer naar zijn plekje toe. En, maar ik denk het niet. Hmm. Nou, we kijken erna en we kunnen er niks aan doen. Goed, iets anders. Ik zie ja. dat de andere kant echt heel stil is. Ik denk van nou, ik kan hier helemaal niks over zeggen. Oh, What ja. the fuck? <laughs> nou, ik heb wel iets moois weer te vertellen. Ja. Het is als de oudste vogel in ja. het wild. Uh, de vogel is 74 jaar en legt nog een ei. Nou, dat is in de Midway-eilanden, uh, in de Stille Oceaan. Daar heeft een albatros een ei gelegd. En uh, tja, ze noemen het uh, vogelsoort de Wisdom. Mm. En uh, voor zover bekend, de oudste vogel ter wereld die in het wild leeft. Kan je nagaan, hè? 74 jaar is die vogel. Heb je ze gezien op televisie? Nee. nee. Oh, het is zo schattig. Ja? Uh, het is zo leuk. Maar het is de vraag of het eitje uitziet. Ja. Het nu is, het is de vraag over datum. Ja, en... 74. 74. Je bent je oud, joh. Maar gisteren zei de Amerikaanse, of hebben de Amerikaanse biologen een inschatting kunnen doen... en die zegt wel dat het ei uh, nou ja, uit kan komen. Oh, oh, okay. dus, maar het uh... is misschien een, een vogeltje met het syndroom van Down. Oh echt zijn. Nou, als uh, dames uh, op oudere leeftijd een, uh, een kindje krijgen... Oh. dan heb je veel kans dat het kindje niet goed is. Oké. Okay. Ja, oh. ja, ik heb eigenlijk nooit gekeken. Ik, ik werk met het syndroom van Down, maar ja. ik heb eigenlijk nooit helemaal gevraagd waar het vandaan komt. Ja, nee, dat uh, heeft dat... echt te maken met de leeftijd ook van de, van de ouders. Oké. Okay. Dus uh, daar doen ze ook vaak de vlokkentest. Als uh, de, de mensen op oudere leeftijd zijn. Ik, oh, ja, ik, ik, ik, ik, ik kijk zo over, ja, ik, ik, mijn gedachten, loop ik zo over de ja. dossiers door... Ik heb geen een hele oude nee. ouder gezien. Nee, ik heb geen ja. hele oud uh, uh, ja. vader of moeder gezien. Nee, geen een. Okay. Dus, dus nou, er dat... is een uh, Australische trouwambtenaar. Die, ja? die, die, die heeft ook gezien dat, dat die vogel zo oud was. Nee hoor. Ja. Maar die, ja? Ja, die deed zich voor als trouwambtenaar. Hij had gewoon niet de juiste papieren. En hij heeft dus uh, vijf huwelijken afgesloten in Melbourne. En een van die uh, mensen die uh, getrouwd waren, die uh, vroegen. Uh, die wilde haar achternaam laten veranderen en vroeg om een kopie van de trouwactie. Die was er niet. En toen vroeg ze vrienden, die ook bij dezelfde ambtenaar getrouwd waren, vroeg hoe zit het met jullie? Die ook niet. Nou, dat hebben ze dus aangifte gedaan. Hij is gearresteerd. En dan moet hij dus uh, uh, toch wel een boete betalen. En uh, uh, hij moet de, de cursus alsnog afmaken of zo. Maar hij heeft het geld misschien wel in zijn eigen zak gestoken. Dus, maar is wel bijzonder. Dan word je dus getrouwd. En ik denk. Ja, als het op locatie is, ja, dan, dan valt het niemand op natuurlijk. Nee, en is het heel erg wat feest? was het even goed leuk. en Je nou, gevoel, ben je gewoon getrouwd? Alleen, hij had, uh, had het stempeltje niet gehaald. Nee. Nou ja, goed. Ja. En het geld zou je niet zelf opgestreken hebben. Het zou gewoon naar de gemeente zijn gegaan. Nou, over? ik denk het niet. Ik denk het nee. niet. Okay, nee. Nou, ik kan me niet voorstellen. Op, op zichzelf. Ik hoop dat hij maar het leuk het gedaan heeft. Maar hij heeft de stellen terugbetaald. Uh, het mooie is wel dat die man okay. nog kan denken van... Oh, ik ben dus niet getrouwd. Oh, dus ik kan. Ik kan nog terug. Ik kan, ik toch kan... terug. Ja, ik kan er ja. gewoon onderuit vandaan. Ik hoef ook niks te delen, want er staat allemaal niks papier. Er is allemaal niet professioneel. Ik was out in the middle of the night. En ik didn't even say goodbye to you. Ik voel me Always altijd met on voet op de gas. Maar you know I'll always drive back home to you. Het uh, heilige water. Ja, Arrested Youth. En naar de tekst tekstgeluids. Ja, oh, een beetje een soort kerstplaat ook gewoon, hè. Holy Water, Holy Father. Ja, alles zit er gewoon in om een beetje kerst en om tot elkaar te komen natuurlijk mooi. Nou goed, hier bij Toebakleef hoor je de Arrested Youth hier. En wij kijken de wereld in en een van die dingen die ja, afgelopen week toch wel tot ons komen kamermotie over onderzoek naar Nederlanders... met migratieachtergrond maakt veel los. En Benke Be uh, Bente Becker had het uh, idee... Gehad. misschien kunnen we gegevens bijhouden... van, van die mensen die, ja, die niet van hier zijn. En te kijken, ja, van het islam en zo. Want die hebben toch allerlei dingen ook in hun hoofd... over antisemitisme en zo. Dus misschien moeten we het dan een beetje in de gaten gaan houden. Nou, er is een motie ingestuurd... en uh, 108 van de 150 leden... nou, leek het wel een goed idee... En ik denk, wat de fuck. Dit is gewoon echt, dit is gewoon een soort discriminatie. Gewoon, weet je wel? Je wil gewoon immigratie. Je komt hier naar Nederland en wordt helemaal gescreend. Alles wordt in de gaten gehouden. Mensen, eh, auto's voor de deur van de politie te kijken waar je naartoe gaat. Nou, het waren dus tegenstemmers. GroenLinks, PvdA, D66, Denk. Ja, ik kan me voorstellen dat Denk er tegen is. En ook PvdA en Volt. Dit is geen vrijheid. Dit is dood 1. Jezus, waar gaan we naartoe in deze maatschappij? Nou goed, uiteindelijk wordt hier nog naar gekeken. En uh, Bente Becker vond, vond... Hoe ze reageerden, vond het echt... Uh, ja, cynisch. En ook wel een beetje... verdrietig. Oh. Uh, het, ja, ja, het is toch gewoon racisme dit? Zit ik denken? Dit kan toch helemaal niet? Maar goed, dus van de dus... 108 van 150 waren er toch voor... om dat te gaan doen. Is de angst onder Nederland zo groot dan? Ik denk het. Ja, ja. Uh, het, de, echt, nou, of, of ook... Uh, dat ze allemaal zo belerend zijn, weet je wel. Het is een beetje, nou ja. Dat, dat is, ja, maar goed, hebben jullie, voelen jullie dat denk ik, dat, dat je anders kijkt naar de buitenlanders? Dat je denkt, van, oh ja, maar zij euh, zorgen voor heel veel foute dingen in Nederland. Nou, ja, je zegt wel heel veel dingen komen door cultuur. Ja. En als je, dan moet je ook ervoor openstaan dat die cultuur anders is. Ja. Maar het hoeft niet gelijk fout te zijn. Nee, dat natuurlijk. Ja, nou goed, ja. ja, ze willen hier toch wel wat naar gaan kijken... om dat uh, beter in kaart te brengen. Terwijl volgens mij komt het allemaal door het feit... dat die, die Maccabi-supporters uh, zich hebben misdragen... en die werden toen aangepakt. Is toen, dat lijkt wel of daar allemaal een beetje van na Maar Ja, het zou kunnen. Nou goed, het antisemitisme moet wel aangepakt worden... maar uh, nou ja, om, om het zo drastisch aan te pakken vind ik wel heel vergaan. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur. Na 9 uur hebben we geschiedenis. We kijken even naar de datum 7 december... Er zijn echt wel een aantal dingen die gebeurd zijn. En, uh, nou, wat is jullie bij zo? Even kort, wat er ja, gebleven van 7 oh, december? Ja, ja, ja. ja, de Apollo-missie, Apollo naar de maan, ja? is van start gegaan. Is van start gegaan? Ja. Oké. Okay. En wanneer landen ze ook weer, want dat ben ik altijd vergeten. Es.